10 het NOS journaal, Jan van der Putten. De zorgkosten in Nederland nemen toe, maar minder snel dan voorheen. Vorig jaar werd bijna 88 miljard euro uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is 3,6 procent meer dan in 2009. De jaren daarvoor lag de groei veel hoger. In 2008 zelfs 7 procent.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 Minister Schultz van Verkeer heeft ProRail een boete opgelegd van 300.000 euro. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de infrastructuur op het spoor. Volgens ProRail werd vorig jaar niet voldaan aan een eis van de minister. En dat ging over het informeren van reizigers bij grote verstoringen.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 De tarieven van de gasunie zijn gebaseerd op de waarde van de onderneming. En die is te hoog ingeschat, zegt de NMA. De kartelwaakhond onderzoekt nog of en hoe er moet worden terugbetaald. Maar de kans bestaat dat de gasunie de tarieven moet verlagen. En om het teveel betaalde geld terug te betalen... kan er nog eens een extra verlaging bij komen. Voor de consument kan dat gunstig uitpakken... als ook de gastarieven voor particulieren omlaag gaan.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 De Australische luchtmaarschap Angus Houston heeft een hoge Nederlandse onderscheiding gekregen. Hij werd commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Houston kreeg de onderscheiding uit handen van generaal van UM in Canberra. De Nederlandse regering wil hem zo bedanken voor zijn inzet in de Afghaanse provincie Oeruzgan. Tussen 2006 en 2010 voerde Nederland daar het commando bij de NAVO-missie. En Nederland werkte in Oeruzgan nauw samen met Australische troepen.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Strengere regels voor hypotheken. De Tweede Kamer praat vandaag op het verkeerde moment over de verkeerde zaken. Het CDA gaat beginselen als solidariteit, verantwoordelijkheid en rentmeesterschap hertalen. De macht van de OPEC in de olieproductie en export is groot, maar als kartel ook kwetsbaar. Naarmate ze hun hand overspelen, duiken er overal krachten op die de macht van zo'n kartel aantasten. En het ochtendtumeur van Ton Kas. Het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Vandaag, dames en heren, debatteert de Tweede Kamer... over het aanscherpen van de regels voor hypotheekverstrekking. En dat is een discussie op een slecht moment. En een discussie over bijzaken, zegt Dirk Broune... en die is hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Tilburg. Meneer Broune, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar, is het slechte moment. Waarom is het een slecht moment? Nou, het slechte moment is natuurlijk omdat de woningmarkt... al behoorlijk op slot zit en het aannemen onder kopers... al niet uh, altijd te veel is vergeleken bij andere jaren. Ja, dus horen we de hele ochtend al op de zender. Die woningmarkt is weer gedaald en ligt een beetje op zijn gat. Ja, ja, dus wat dat betreft eh, hadden we de afgelopen twintig jaar heel veel betere momenten kunnen kiezen voor deze discussie. Ja, en dan nu de discussie over bijzaken. Een betere hypotheekverstrekking op basis ook van de regels van de Autoriteit Financiële Markten, de AFM. Waarom is dat een bijzaak? Nou, volgens mij wat de mensen echt zouden moeten doen in de Kamer is twee keer stappen terugzetten. Want dit is een klein deelelement van een probleem. Het probleem is groot. hypotheekverstrekking, zegt u goed. Maar je kunt ook zeggen, wat is eigenlijk het hypotheeksysteem? Hypotheekverstrekking door banken is wellicht royaal in de ogen van veel Kamerleden. En daar ben ik voor een deel wel met ze eens. Maar het wordt ook heel erg geprikkeld door dezelfde systemen van die Kamerleden, zoals hypotheekrenteaftrek. Dus je krijgt door adviseurs op dit moment de laatste tien jaar heel erg het advies om het maximum op te zoeken. Want dat is fiscaal gezien het ideale plaatje. Kijk, en als je nou boos gaat zijn op die hypotheekverstrekkers... dat ze dat eens aanmoedigen, dat doen ze eigenlijk al twintig jaar. Dat is de laatste jaren niet meer dan andere jaren geweest. Ja. Dat het niet wenselijk is, dat zou kunnen kloppen. Maar wat is nou het grotere plaatje? En daar ja. moet je echt een stap voor terugzetten. Ja, nou ja, goed, het gaat over overfinanciering voor het grootste gedeelte. Hè? Dus de tophypotheken en uh, dat als je van je huis af moet... dat je het niet kunt verkopen voor het bedrag waarvoor je het hebt geleend. Klopt, ja, ja. Er zit een hoop psychologie in, maar ik denk ook een hele hoop fiscale structuur. Dus de psychologie zit... Ik kan me herinneren dat ik tien jaar geleden met mijn vrouw... destijds een keer eigenlijk op zoek was naar een huurwoning. Hadden kwam ja. een adviseur terecht. En die was toevallig ook nog even hypotheekbemiddelaar. Dus voordat we ja. het wisten, werd ons inkomen ingeklopt in het systeem. Ja. Met de opmerking, nou weet je, huizenprijzen verdubbelen iedere vijf jaar. Dus je kunt enorm veel lenen. Kijk, dat overoptimisme... Dat is natuurlijk psychologie. Want ja. we hebben inderdaad huizenprijzen heel lang zien stijgen. En soms ja. wel erg bizar hard. Ja. Maar goed, u zegt, je zou, als je het echt goed doet, zet je een paar uh, stappen terug. En dan ga je praten over de afschaf van uh, de hypotheekrenteaftrek. Ja. Maar daarvan zegt, nou net de woningmarkt, als je dat doet, dan uh, dondert de zaak helemaal in elkaar. Nou, echt afschaffing gaat ook wel erg ver. Maar ik denk aanpassing, dat is een beter woord hier. En ik denk ook dat het niet alleen maar moet gaan over huipotheekrenten, maar ook over... Volgens mij je moet minister Donnerven ook nog naar de Kamer komen om te praten over huurverhoging. Ja, die gaat ook uh, al niet door, hè? Nee, kijk, en dat is een beetje waar ik het moeite mee heb. Het gaat altijd over hele kleine aspecten van het grotere dossier. En het grotere dossier is de woningmarkt. En, en die hebben we eigenlijk honderd jaar geleden ontworpen met de regelgeving die we nu nog steeds hebben. En dat lijkt alsof we nu na honderd jaar ontwaken. En dat we iedere keer een klein stukje van de puzzel willen gaan oplossen. Voor ja. mij is het beter om even echt het grotere dossier te pakken. Daar even stevig over na te denken. En dan te zeggen ook naar de Nederlandse maatschappij. Kijk, zoals het ja. nu gaat, dat werkt niet meer. Dat is gewoon eigenlijk... Uit, uit deze tijd. We ja. moeten een modernere woning maken, ook wel regelgeving. Daar gaan we naartoe, en dit is het plan. Ja, en daar hoeven maar... mensen ook niet van te schrikken, hoor, want het is een goede oplossing die je dan nee. brengt. Maar goed, als je alles nou bij elkaar neemt, u bent professor... dus u bent bepaald niet te gek, zou ik zeggen. Huh? Uh, we lopen de mening over het ene, oh, oh, oh, oh, uh. <laughs> Goed, dan gaan we dan maar even niet ja. in. Uh, maar uh, er is net een financiële crisis geweest... op basis van uh, verkeerde hypotheken, zal ik maar zeggen. Die heeft mondiaal toegeslagen. Tegelijkertijd ligt die woningmarkt op zijn gat... en zegt iedereen, als je aan die hypotheekrente aftrekt, komt... Um, ook al pas je hem aan, dan heeft dat negatieve effecten. Dus doe dat vooral niet nu, hou de rust. Er is een afspraak gemaakt binnen het regeerakkoord... om daar uh, voorlopig even af te gaan te blijven, ja, dan zijn dat toch effects uh, of life zou ik zeggen. Zonder meer. Dus ik denk als je de film terugspoelt, dan zou je iets verder terug kunnen gaan. Kijk, de hypotheekrenteaftrek is ooit uh, bedacht om het eigen woningbezit te stimuleren. Dat was heel laag, lang geleden. Is opgelopen. Het is nu zo rond de 57 procent. Uh, wat je krijgt dus als je een regeling inzet voor een bepaald probleem, het probleem verhelpt. Dus net als met medicijnen, die slik je ook niet meer drie jaar nadat je, laat ik zeggen, je griep voorbij is. Hè? Dus moet je ophouden met de toediening van de medicatie. En als ja, je het niet maar... doet, ja. groeit het door. En maar goed, ik denk... dan zou je toch een andere maatregel moeten treffen. Want anders kan half Nederland zijn huis niet meer betalen. Nee, dus je zult inderdaad van een overgangsregime moeten gaan, uh, gaan, gaan, gaan verzinnen. En aan gaan kondigen. Dus als je een helder plan hebt, dus net als de AOW-verhoging. Ja. Dat doen we ook niet morgen. Maar het is wel evident dat we door verhuizing het moeten gaan doen. Ja, maar goed, de... dan... Als de helft van Nederland dan ook in de toekomst die huizen niet meer kan betalen, zonder de hulp van de fiscus zal ik maar zeggen, dan donderen die huizenprijzen toch nog verder in elkaar? Nou ja, ik denk dat we goed zouden kunnen kijken naar andere landen. Dus heel veel mensen die bang zijn voor deze discussie, denken heel snel aan Zweden. Die hebben het in het verleden gedaan dag op nacht. En dat ging niet goed. Dat viel ook samen met een slecht economisch klimaat. Maar eh, daar, daar daalden de huizenprijzen. Maar Groot-Brittannië bijvoorbeeld heeft het ook gedaan. Die heeft ook de hypotheekrenteaftrek eh, herzien. Maar in een periode van 15 jaar. En dat is heel. Rustig aan verlopen ook met de, met de huizenprijzen. Dan ja. nou was er deze week nog een andere omroep, namelijk, uh, oproep namelijk van de Rabobank. Dat is de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. En uh, die bank die wil het verstrekken van hypotheken flexibeler maken. Uh, en uh, Dus laten we zeggen meer persoonsgebonden. Om mm -hmm. de, uh, met als doel om de woningmarkt weer vlot te trekken. Ja. Ja, ik, ik ben er ook niet helemaal mee oneens. Ik geloof in die oproep van de Raadbank staat er ook een oproep... dat ze echt willen dat het grotere problemen aangekaart gaat worden. Dus ja. dat we de hele spelregels in één keer aanpakken... en dat we een aantal jaar gewoon even kunnen zwijgen... over wat we allemaal willen gaan veranderen. Ja. Dus één keer een verandering aankondigen. Ja. in die setting moeten we zeggen dat... gewoon, okay, voor de hele woningmarkt, dus heel wordt dit het nieuwe spelregelsysteem. Ja. En daar is best iets voor te zeggen om te zeggen... nou, bepaalde groepen in de samenleving... bijvoorbeeld met mensen met een hele hoge opleiding... Ja. Eh, maar die geen spaargeld hebben, die net starten bijvoorbeeld... Ja. Ja, dan kan je best een andere een andere norm voor hanteren als ja. duidelijk is dat die mensen weinig risico dragen. Want dat risico moet in eerste instantie dan ook door die bank genomen worden. En dus daar moeten we systemen voor maken dat banken in de toekomst ja. niet de grenzen opzoeken op kosten van, van de cliënt. Goed. Dus dat is nu een beetje de discussie die vandaag ook komt. Juist, in de Tweede Kamer. En die praat dus in uw ogen over de verkeerde dingen op het verkeerde moment. Ja, ik zou willen dat ze wat langer gingen praten over het grotere onderwerp. En niet ja. alleen maar over deze deelaspecten. Nou, wie weet luisteren ze. Dirk Bauer, hoogleraar vastgoedeconomie uit Tilburg. Ik dank u wel. Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, Hello jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien.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 Een un karret, un, un, un air de fête, une tempête de liberté. un morito, je vais me couche tard. morito, je vais me couche van Jacques Dutron en François Zardy. in de vorm van een zoon, Thomas Dutron. En het nummer was Je suis pas d'ici. De wereld verbruikt ruim 85 miljoen vaten ruwe olie per dag. Aan die groeiende vraag komt geen einde. Aan de problemen die ons te wachten staan als die olie onbetaalbaar wordt, ook niet. Deze week in Goedemorgen Nederland. Het olierijk. Al decennia lang, dames en heren, voert de OPEC de boventoon in de productie en in de export van olie, maar die macht die is buitengewoon kwetsbaar. Hoort u in deel 3 van het Olierijk, geschreven door Marcel Dekker. Je hebt 11 mensen rond a table setting an een artificiële prijs voor olie zetten. je iets over OPEC doet, in kan dit land nooit echt als economische kracht worden. Wie de macht heeft over de meeste oliereserves, heeft de macht om de prijs te bepalen. En met dat bepalen van die prijs zijn ze ook bepalend voor de toekomst van onze economieën. Kunnen ze maken en breken, ontwrichten of herstellen? De verslaafde is per slot van rekening afhankelijk van zijn dealer. Maar wat die dealer ook weet, is dat een verslaafde die berooid is, niets oplevert. OPEC probeert dat ook te vermijden om in een dergelijke situatie terecht te komen. OPEC. De organisatie van olieproducerende en exporterende landen. Synoniem aan makkelijk winbare olie, grenzeloze rijkdom en grote macht. Maar hoe groot die macht anno nu werkelijk is, hangt af van interne verhoudingen tussen de lidstaten, een reactie op een toenemende marktvraag om niet te vergeten hoeveel olie die OPEC-staten eigenlijk hebben. Ik denk dat OPEC op dit moment weer zo'n 40 tot 45 procent... van de totale olieproductie produceert. Dit is Aad Corroyer, onderzoeker verbonden aan het energieprogramma... van Instituut Klingendaal. Het functioneert als een kartel, maar geen compleet kartel natuurlijk. Want het is maar een deel van de olie die er op de wereld geproduceerd wordt... die binnen OPEC geproduceerd wordt. Want Er zijn dan ook een heleboel landen die... Um, Weliswaar olie produceren, maar verkiezen om geen lid van OPEC te zijn. En dat is op hun eigen manier te regelen. De omvang zegt zeker wat over de macht. En de mogelijkheid vooral ook door die omvang om inderdaad um, zeg maar het beleid van OPEC gestand te doen geven. Dus inderdaad um, extra productie te gaan draaien als daartoe daar toe besloten wordt. Of die productie terug te brengen. Uh, dat is eigenlijk de, ja, de speelrol in OPEC. En daar hebben we natuurlijk de grotere... Producenten die spelen daar de hoofdrol in. Dat is met name natuurlijk Saudi-Arabië. Wat toch iedere keer weer de grootste aanpassingen van de productie voor zijn rekening neemt, zowel naar onder als naar boven. En daarmee heeft Saudi-Arabië natuurlijk een dominante rol binnen OPEC. Ik denk dat OPEC op dit moment weer zo'n 40 tot 45 procent... van de totale olieproductie produceert. Maar wel met dit verschil dat je nu natuurlijk een aantal landen hebt... zoals bijvoorbeeld Rusland, is een gigantische olieproducent en exporteur... met een productie die te vergelijken is met die van Saudi-Arabië. En Rusland, ja, dat committeert zich niet zonder meer aan OPEC. Zo nu en dan doet het wel mee in situaties... waarin die olieprijs erg laag is geweest, dus zeker vlak voor 2000. Maar um, speelt... Niet zonder meer het spel van OPEC mee. En dat betekent dat die rol van OPEC op dit moment wel belangrijk is. Maar dat OPEC toch niet meer de, de doorslaggevende functie heeft die het in de jaren 70 gehad heeft. En dan is er nog een ander belangrijk aspect wat um, ook een rol speelt. En dat is de verschil of de afstand zeg maar, tussen de totale productiecapaciteit die beschikbaar is op de wereld aan olie en de to totale vraag. En op het moment dat er dus een, zeg maar een, een gat is... een kloof tussen die productiecapaciteit en de vraag naar olie... en je daar dus mee kunt spelen... kun je op dat moment kun je dan ook die, die prijzen bepalen. Grofweg kun je zeggen dat OPEC... Uh, in ieder geval in de landen die op dit moment deel uitmaken van OPEC... dat daar nog verreweg de grootste oliereserves in de grond zitten. Hoe groot die daadwerkelijk zijn, dat weet niemand... Bovendien heeft OPEC ook niet echt een groot belang in het uh, openbaar maken van dat soort cijfers. Dat... Nou ja, dat gaat dus uiteindelijk heeft, gaat, heeft dat ook een invloed in de eerste plaats op de verschillende landen binnen OPEC. Hè? Als die gaan onderling gaan uitmaken of van elkaar gaan weten hoeveel olie ze zouden hebben, dan geeft dat uiteindelijk toch een, een, ja, een andere machtsverhouding erop. Dus dat is niet echt iets wat, waar men om staat te springen. Het tweede punt is ook dat de relatieve macht van OPEC in de olieindustrie... natuurlijk aan de hand van een relatieve schaarste, dus zeg maar een, een lage um, schatting van die reserves... groter is dan als bekend zou worden dat er nog gigantische hoeveelheden olie in de grond verder zouden zitten. De kartelstructuur van OPEC, de macht van OPEC, is eigenlijk juist door het bestaan van het kartel... en ook door het feit dat binnen OPEC er natuurlijk spanningen zijn over machtsverdelingen... En er natuurlijk ook landen zijn binnen OPEC die proberen voordeel te halen aan die kartelpositie. En dus eigenlijk extra olie gaan produceren op momenten dat die olieprijs hoog is. Dat die factoren die leiden ertoe dat die macht van OPEC constant onder druk staat. En dat is eigenlijk een, ja, een cruciaal aspect van dit soort kartels. Dat ze inherent instabiel zijn. En dat hun positie ook inherent instabiel is. Naarmate ze hun hand overspelen... Ja, Duiken er overal krachten op die de macht van zo'n kartel aantasten. En dat zie je bij OPEC, dat is eigenlijk de historie van OPEC. Hoe om te gaan met dit soort krachten. En hoe om te gaan met zijn eigen krachten op het moment dat het dus inderdaad door zou kunnen schieten. Op de macht van OPEC op productie en export is dus geen pijl te trekken. Kartels zijn inherent instabiel en gedragen zich onbetrouwbaar. Morgen duiken we de wereld in van de strategische olievoorraden in Nederland... die overigens niet alleen in Nederland liggen opgeslagen. Onder de grond in, uh, in Noord-Duitsland en in uh, Scandinavië. Dat is morgen in een nieuwe reportage van Marcel Dekker. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op goedemorgennederland.nl. Straks een televisiepresentatrice en theologen... gaat het TCDA beginselprogramma herschrijven. Eerst nu naar het ochtendhumeur van Ton Kas. Het mooie aan deze tijd is dat je om een grap te maken eigenlijk alleen nog maar de een of andere beleidsmaker hoeft te citeren. Zo wil de VVD bijvoorbeeld dat de cultuursector een eigen loterij krijgt. Daarmee kan de sector, na de komende bezuinigingen, proberen om zelf de zwembroek op te houden. Volgens het plan kunnen deelnemers in de loterij ook culturele prijzen winnen, zoals een rol in een toneelstuk. Wat de VVD betreft kan de rolbezetting van toneelstukken in de toekomst dus net zo makkelijk door de loterij worden bepaald. De Raad voor Cultuur zag er geen bezwaar in en heeft al ingestemd. De vraag die zich nu dus opdringt is welke gezelschappen zich braaf zullen laten verplichten om dit ten uitvoer te brengen... en hun artistieke afwegingen aan de hand van kansspelletjes te maken. Want dat zijn per definitie de luidjes die tot voor kort in het kunstenplan niet thuis hoorden. Als ik er zelf een gokje aan mag wagen, het veld enigszins kennende, voorspel ik dat dit er geen enkele discussie zal doen opwerpen. Nu er in navolging van de televisie... Weinig taboe meer rust op het in spelvorm gieten van alles dat los en vast zit. Acht ik er de tijd behoorlijk rijp voor om met de democratie precies hetzelfde te doen. Eén keer in de vier jaar een kneuterige nationale televisieavond... met wat zwakzinnige artiesten of winnaars van een vorige loterij. En daaraan vast een tombola met leuke prijzen... via welke we de indirect de volksvertegenwoordiging bepalen. Het stembiljet dient dan als een soort staatslot, zeg maar. Behalve geldprijzen verloten we ook een paar kamerzetels onder het gepeupel. Veel kan er aan die samenstelling toch al niet meer veranderen. Ik zie alleen maar voordelen. De opkomst zal historisch hoog zijn zodra er wat mee te winnen is. Daarbij is de visionaire politicus toch al lang uitgestorven... en in hun pogingen de kiezers te behagen... is het verschil tussen de partijen steeds kleiner geworden. Verder geen maandenlange schaamteverwekkende verkiezingsretoriek... En ook geen geldslurpende ellenlange kabinetsformaties. En zeg nou zelf, u weet toch nooit waar u feitelijk op stemt. Zet onkast morgen het ochtendumeur van Henk Spaan. Inside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 je, I do. Vijf voor half elf, dames en heren. Het CDA heeft theologen en televisiepresentatrice Jacobine Geel ingehuurd... om al oude CDA-uitgangspunten op een eigen tijdse manier te gaan hertalen. Het inhuren van Van Geel is een uh, crea initiatief, uh, creatief initiatief... van uh, de kerstverse partijvoorzitter Rutte Peet-Oom... die de christendemocratie weer eens in de winning mood moet gaan brengen. Jacobine, goedemorgen. Goedemorgen. Wie belde je? Een ware hypotheek leg jij meteen op de commissie, zeg. Ja, is ja. Het, uh, ja, maar is het toch ook wel een beetje zo, of niet? Nou, kijk, het, het, het staat voor het put. Peter, denk ik wel, in, in het kader van een, een soort vernieuwingsbeweging die ze op gang probeert te brengen om uh, ja, de partij weer vitaal te maken en klaar voor de volgende verkiezingen, zeker. Maar deze commissie is natuurlijk maar een klein radertje in dat hele verhaal. Ja, nou denk je bij die termen vooral uh, bijvoorbeeld aan rentmeesterschap. Hoe zou je ja. dat uh, moderniseren? Ja, dat nou, is natuurlijk niet zo dat wij een prijsvraag hebben gekregen van verzin een nieuw woord voor rentmeesterschap. Oh. Het gaat nee, ja, dat zou het zou een hele leuke kunnen zijn. <laughs> maken wij er als commissie wel een prijsvraag van. Ja. Maar het is, dat is een van die vier kernuitgangspunten van, uh, van het CDA. naast gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit en gerechtigheid. En dat, zijn, dat is een begrip rentmeesterschap waar, uh, waarvan je op dit moment merkt... dat het de discussie eerder uh, neerslaat dan dat het uh, de mens doet opveren. Dus de vraag is, uh, welke lading dekt dat begrip eigenlijk zijn we toe aan een slagje in de richting van deze tijd. Het is natuurlijk een heel oud begrip. Ja, het betekent zoveel als zorgen voor de aarde... zodat je kinderen er ook nog op kunnen leven. hebben de wereld ook maar gekregen. Het is een gift aan de mensen en daar moeten ze goed op passen. Ja, daar past het woord duurzaamheid... Toch op, of niet? Ja, duurzaamheid. Maar we zijn natuurlijk wel iets verder gekomen... dan in de tijd van de Bijbel zou je kunnen zeggen... met het nadenken over hoe alles met alles samenhangt in deze wereld. En wat ik zelf, maar dat nu spreek ik echt puur op persoonlijke titel... een beetje moeilijk vind aan dat begrip rentmeesterschap... is dat het ongelooflijk beheersmatig is. En heel erg op de winkel passerig. Terwijl ik zou zoeken, zou willen zoeken naar een, een, in ieder geval een vertaling daarvan... waaruit spreekt dat mensen ook zelf onderdeel van die schepping uitmaken. Ja. Nou, dat, dat is een ding waar je het over kan hebben met elkaar. Ja. En hoe ga je dat dan vervolgens doen? En het gaat er niet om dat wij nieuwe uitgangspunten gaan verzinnen, maar het gaat er wel om dat we de bestaande uitgangspunten van beelden en woorden en misschien ook uh, verhalen voorzien waardoor ze uh, weer levensvatbaar en, en krachtig mee kunnen in deze tijd. Zou het helpen denk je in het uh, weer populair maken van die partij? Nou, ik denk dat het op, op een aantal fronten wel zinnig is om te doen. Kijk, sowieso als je weer gaat kijken naar de uitgangspunten... wordt het een aandachtspunt op de agenda. Gaat iedereen er weer een beetje over nadenken. Zeker ook binnen de partij. En uh, word je dus ook weer iets meer... Uh, voel je misschien af en toe iets meer de ruk uh, van de lijn... Uh, van waar het ook alweer allemaal om begonnen was. Hè? Idealiter. Ja. Dus dat is goed, denk ik. Ja. Uh, het is ook goed omdat het uh, altijd goed is om uitgangspunten ook in gesprek te brengen met de tijd waarin je, waarin je gewoon moet opereren. Ik vind het moeilijke van uitgangspunten vaak dat het een soort paragraafje is voorafgaand aan al het andere en daarna gaan we gewoon aan het werk, weet je. En dan ja. vergeten we eigenlijk wat we allemaal hadden bedacht. Ik zeg niet dat het bij het CDA zo gaat, ja. maar het is wel een risico. Dus ik zou denken van misschien moeten wij als commissie maar eens beginnen met te zeggen wat zijn eigenlijk de echte issues in deze tijd en hoe uh, worden wij nu warm op zijn minst van die uh, uitgangspunten en waar ja, waar, waar steek je dan dus op in? Hè? Dus, ja. dus dat je het omdraait. Nou, dat, dat, is, dat is een manier om ermee uh, aan de gang te gaan. Goed. Twee dingen nog. Hoeveel tijd heb je ervoor eigenlijk? We moeten eind oktober uh, verslag uitbrengen aan uh, het partijcongres. Oké, okay, nou doe dat dan eerst even bij ons. Ja, of op dezelfde dag. <laughs> ja, dat is ook He? goed. Is dus ook is... goed. <laughs> en je hebt toch wel een goed contract uit onderhandeld, hè? Ik heb nog helemaal niets uit onderhandeld. Zeg, het zijn politici, dat in, weet je toch? In principe uh, is, is dit gewoon nog... Uh, gewoon iets wat ik uh, ga doen okay. in mijn uh, vrije tijd, dan maar. Hè. ons op de hoogte, dank je dankjewel voor je tijd. Doen. Dankjewel ook. Dag. Dag, het is half elf. Dames en heren, tijd voor ons om af te ronden. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door nu naar Prem voor de onderwerpen van Prem Time. Prem, goedemorgen. Goedemorgen Sven, ik vond het een leuk gesprek met Johan Jacobine zeggen dat die voor het CDA gaat werken. Nou, in elk geval, ik praat met de PvdA, Hans Pekman uh, en Dominique Schreier, de afgetreden uh, kopman van de PvdA in Rotterdam en het gaat over het armoedebeleid en we willen proberen iets verder te gaan dan de waan van de dag om te vragen, hoe solidair bent u nog? Hoeveel wilt u nog betalen voor uw buurman? En wilt u nog betalen dat uw oudere buurvrouw een taxiritje van 5 euro maakt van uh, zeg maar Hilversum naar Kerkrade, op kosten van van de belastingbetaler. Dus we willen proberen te kijken hoe ver we kunnen gaan met de solidariteit. En dat doen we allemaal, natuurlijk nadat u van de meest solidaire mens ter wereld, Jan van de Putten het laatste nieuws heeft gehoord. Radio 1, het NOS Journaal. De kosten voor de zorg stijgen minder snel. Vorig jaar waren ze bijna 88 miljard euro, een stijging van 3,7% ten opzichte van een jaar eerder. Toen was de stijging 7%. Procent. Uitgaven voor huisartsen en gehandicapte zorg groeiden nauwelijks, zegt het CBS. Nederland heeft een Australische militair een hoge onderscheiding gegeven vanwege de samenwerking in Luchtmaars Luchtmaarschalk Houston werd commandeur met de zwaarden in de orde van Oranje Nassau en kreeg de versiersel opgespeld door commandant de strijdkrachten van Um.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 Dit is Radio 1, NTR, Remtime, Remradakensjoen. Armoedebeleid, iedere gemeente doet het op haar manier. In deze tijd waar de overheidsuitgaven drastisch worden teruggebracht leden de bezuinigingen op steun aan de armen tot de nodige spanningen. De spagaat waar menig politiek bestuurder in belandt... komt het best tot uitdrukking in de Partij van de Arbeid. Ooit begonnen als een socialistische partij... die het opnam voor de Verworpenen der Aarde... is de Partij van de Arbeid een bestuurderspartij geworden. Hoe combineer je de idealen van weleer met de realiteit van vandaag? In Rotterdam leidde dit dilemma tot de politieke onthoofding van de Partij van de Arbeid. Dominique Schreier, politiek leider en wethouder, trad af... omdat hij de bezuinigingen op het armoedebeleid niet voor zijn rekening wilde nemen. Ik wil vandaag met u proberen, luisteraars, om iets dieper achter de waan van de dag te duiken. Heeft een arme wel recht op uw geld en zo ja tot welke hoogte? Waar stopt fatsoen en hoe help je de armen echt? Wordt het geen tijd voor een totaal ander landelijk armoedebeleid? Moet het roer radicaal om? Wilt u nog betalen voor uw buurmansuitkering, huursubsidie en de gratis taxi? Bel me op 0800 1121, mail naar PrimTime NTR.nl en tweets kunnen naar hashtag PrimTimeRadio1. Welkom bij PrimTime. Goeie dag meneer, u schrikt helemaal van die box van me. Ja, weet je wel. Um, ik sta hier op de markt in, dit is uh, on diep, hè? Ja. In, in Utrecht, luisteraars, bij de plantage. U mag langskomen als u wat wil zeggen. En ik zie nou een meneer waarvan ik het vermoeden heb dat hij heel solidair is. Um, uh, mag ik vragen wanneer u bent geboren of hoe oud u bent? Ik ben 67. Oké, okay, dus u hebt de wederopbouw meegemaakt en nu is mijn probleem het volgende. Ik probeer vandaag te praten met luisteraars over de vraag: hoe ver kunnen we onze sociale verzorgingsstaat nog handhaven? He, er moet zwaar bezuinigd worden, er moet bezuinigd worden op, op, op, op geld voor de armeren. Um, tot hoe ver bent u nog bereid te gaan? Nou, ik ben helemaal niet meer nergens toe bereid. Waarom niet? Ze, ze hebben alles al gesloopt. Alles wat er vroeger is opgebouwd is nu in, in een paar maanden, een paar jaar afgebroken. Dus wat moet je nog meer? Nou, de vraag is bijvoorbeeld... kan een gemeente als Utrecht nog een armoedebeleid doen? Uh, kunnen mensen die een bijstandsuitkering hebben... nog een computer krijgen of een cursus? Nou, als het waar is, laat ze maar komen. Ja, dat klopt. Maar wat, wat zou u mevrouw, ik klop naar u toe. Dat klopt, ze krijgen een uh, computer. Ja, en vindt u dat goed of vindt u dat niet goed? Ja, eigenlijk wel. Ik, uh... Waarom vindt u het goed? Omdat die mensen ook uh, op internet kunnen en de mensen dreigen ook moeten ontwikkelen. En nu zegt iemand anders... Ja, maar luister even, ik moet al zoveel belasting betalen. Waar? Ja, ja, en die zegt van... Uh, en ik moet zelf mijn computer betalen. Waarom zou ik voor die armen zijn computer betalen? Ja. Ja. Ik, ik, ja, ik zou verder niet eigenlijk... Ik vind dat ze er recht op hebben, klaar. Okay. Wat zegt u, meneer? Hoe komt het dat ze arm zijn? Ja. Doordat ze uitgekleed worden door, de, door al die belastingen en die, uh, wat er allemaal op je dak wordt gedouwd. Dus u wilt minder uh, dat de overheid minder afpakt van de mensen, maar dat de overheid ook minder verdeelt. Ja, zo, zodat je dus zelf kan, uh, iets kan doen. Ze halen zoveel bij je weg. Dat je eigenlijk uh, het ene gaan ze dus, gaat gaat eraf, dat wordt weer beter. En dan gaat daar gaat weer wat belasting bij. En daar gaat weer wat belasting af. Maar ze stelen waar je, waar je bij staat. <laughs> okay. Tijdens het lopen stelen ze nog de veters uit je schoenen. Dus kijk uit. <laughs> Dank u wel. Luisteraars, hebt u ook uh, een mening? U mag bellen dus met 0800-121. Mailen naar NTR.nl En tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio w. Once I the Spending my money I just didn't care. Weet u wie dit is, luisteraars? Dit is Carla Bruni, de vrouw van president Sarkozy. En die zingt down and out van uh, Eric Clapton. En ik dacht dat ze het misschien stilletjes een beetje voor Dominique Strauss-Kahn zong. Ook weer zo'n linkse socialist die zich dan vergrijpt aan de armen verworpenen der aarde. Hans Spekman, voel je enige solidariteit met uh, die, die, die, die Dominique Strauss-Kahn? Nee, ik vind het wel ongelukkig. Ja, oké, okay, gelukkig. Luisteraars in de bus is Hans Spekman, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Ook woordvoerder armoedebeleid. Hans, wat ik in mijn. Uh, we kennen elkaar, daarom zei ik Hans. Waarom, uh, wat ik in het begin zei, dat spagaat. Merk je dat heel erg in de Partij van de Arbeid? Nou ja, in de Partij van de Arbeid eigenlijk niet. He, dus de, en de vorige periode dat ik actief was in de Kamer en daarvoor als wethouder. En ook nu weer in de Kamer heb ik gewoon steun voor één hele heldere lijn. En dat is dat iedereen die de pech heeft die ernaast staat... dat hij gewoon moet kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat is onze ondergrens. Ja, maar hoe meedoen? Hans, ik zal een voorbeeld geven. Maar nou, meedoen, dat is voor mij dat ik wil dat kinderen ook uit arme gezinnen... bijvoorbeeld naar een sportvereniging toe kunnen. Of cultureel actief kunnen zijn. Hm. Dat vind ik echt cruciaal. Want anders maak je armoede overerfelijk. Ik kom zelf uit een arm gezin. En ik was doorgelukkig dat ik wel kon voetballen en later kon judo. En dat was hartstikke goed voor mij en belangrijk voor mij. Ja, maar kijk, je hebt een aantal regels. Je hebt de bijstand, je hebt de sociale huurwoning, ja. je hebt de jeugdzorg, je hebt de kinderbijslag, je hebt de sociale werkvoorzieningen. Je hebt de, gez de gezondheidszorg, de AWBZ, je hebt de schuldhulpverlening. Je hebt dus st een stapel aan ja. regelingen waarvan je nog afvraagt, uh, uh, is dat nog nodig? Is het is één bureaucratische wollen kluwen. Ja. Nee, daar ben ik het mee eens. Daarom heb ik ook de vorige periode al gepleit... voor één grote verandering. En dat is dat je een onderscheid maakt tussen alle mensen met een arbeidshandicap... die gewoon moeite hebben om aan het werk te komen... omdat ze misschien blind zijn of een werkplekaanpassing nodig hebben. Die mensen hè, die moeten allemaal in één regeling komen. Dus niet al die aparte regelingen. Want het is nu heel idioot. Als je op je 24e dwarsleer je hebt gekregen, dan zit je in de bijstand. En als je die hebt gekregen op je 17e, dan zit je ineens in de wajong. En ja. Dat is niet te vertellen aan mensen. Nee. Maar, en nu de, de, de vraag die erachter ligt. Hebben we, want je, je bent een slim mens, die regelingen, toen jij jong was, was er wat meer geld bij de overheid. We hebben een gigastaatsschuld, we betalen ongeveer uh, 11 miljard of 12 miljard euro rente per jaar. Dat is omgerekend per dag, dacht ik, uh, 200 miljoen of 20 miljoen uh, euro per dag... Ik bedoel, dat moeten wij allemaal wel opbrengen. Dus er moet toch bezuinigd worden? Ja, er moet bezuinigd worden. Dat vind ik dus ook. Dus dat idee wat ik had voor de arbeidsmarkt... dat bezuinigde ook 500 miljoen euro. Dat is wel de moeite waard. Maar mijn ondergrens ligt in een beschaafd en rijk land als Nederland. En dat zijn we nog steeds. Dat ik vind dat mensen die de pech hebben dat ernaast staan... dat zijn niet mensen die de kont tegen de krip gooien... niet ja. willen werken of de boer belazeren. Maar de mensen die de pech hebben dat ze ernaast staan. Dat ik vind dat die normaal moeten meedoen in de Nederlandse samenleving. En daar heb je een aantal dingen voor nodig. Daar moet je actief voor kunnen zijn. En inderdaad, die computer waar je buiten mee sprak over die vrouw... vind ik ook tegenwoordig. Dat hoort erbij. Oké. Okay. Ik heb ook aan de telefoon... en ik kon helaas vanwege werkzaamheden niet in de bus zijn... dochter Edin Mudjakik Mudjakik Hoe spreek ik uw naam nog goed uit, meneer Mudjakik Één manier om het goed te doen dat is te goedemorgen... Mujagic, sorry hoor meneer Mujagic, ik, vind het, uh, ik schaam me heel diep. U bent dokter, u bent gepromoveerd op monetaire economie. Trouwens, uw boek door een hoge inflatie, hoe kan ik die verslaan? Is die al uit of komt die er nog aan? Uh, het boek is uh, vorig jaar uitgekomen. Uh, de eerste druk is al uitgekocht en de tweede druk uh, ligt uh, in de winkels. Oké, okay, u... Uh, uh, u uh, waarschuwt ons, goeiedag, u mag, wilt u er wat over zeggen? Kom maar de bus in hoor. Oh. Um, uh, u waarschuwt ons dat er de komende tijd minder geld is. Hoe bedoelt u? Nou, er is uh, zojuist in de uitzending gezegd uh, dat Nederland een rijk en beschaafd land is. Nou, met dat laatste ben ik het helemaal mee eens. Uh, maar laten we even inzoomen op het stukje uh, dat we een rijk land zijn. Uh, uh, de welvaart is natuurlijk bij ons, uh, zeker in de afgelopen 10, 15 jaar, ontzettend hard gestegen. Niet alleen bij ons, maar eigenlijk in het Westen, als het ware. Um, alleen, uh, uh, uh, uh, waar je steeds meer uh, achterkomt, is dat die welvaart in feite niet gecreëerd is door, door ons... ...maar uh, opgebouwd is met, uh, uh, door heel veel schulden aan te gaan. Ja. Er is de reden waarom bijna alle Westerse landen heel veel schulden hebben... We hebben geld geleend uh, om zelf een goed leven te hebben. We hebben dus, uh, als je het heel. Uh, uh, als je het zou willen samenvatten. hebben we 10, 15 jaar lang uh, geleefd boven onze stand. Een beetje wat uh, wij de Amerikanen. Uh, Dr. Mujagic, wat we de Amerikanen verweten, namelijk dat ze op de pof leven. dat hebben wij dus ook gedaan. Dat hebben wij ook gedaan. Oké, okay, en nu zegt u dat moeten we terugbetalen. En daarom zullen we een aantal verworvenheden, die zullen we maar prijs moeten geven om het te kunnen betalen. Nou kijk, uh, uh, laat ik eerst even vooropstellen. Uh, ik heb ook het liefst dat iedereen alles heeft. Ik heb ook het liefst dat iedereen uh, aan het werk is. Je moet je alleen uh, afvragen of het nog allemaal op te brengen is. En... Ja. en uh, um, Laten we dat je... punt even vasthouden, dokter Munjadic. Um, um, ja. uh, uh, Hans Peckman, is het nog allemaal op te brengen? Want hij heeft het terecht, punt waar ik me ook zorgen over maak. Het lijkt of met name linkse politici zich niet realiseren dat het geld eerst verdiend moet worden voordat het kan worden uitgegeven. En ja, we kunnen wel zeggen, we vinden alles dat dat moet. Nee, maar, maar dat als... realiseer ik me ontzettend goed. Dus ik ben altijd heel zuinig met het uitgeven van geld. Alleen ik vind dat er wel andere keuzes mogelijk zijn. Zodra, zolang ik het nog ontzettend goed heb en eigenlijk erop vooruit ga, terwijl ik al rijk ben, in mijn mijn ogen dan. Uh, vind ik het uh, heel redelijk van mezelf als ik zeg... nou, mensen met mijn salaris of hoger die mogen best wel wat meer inleveren. Maar dan wel, zeg maar, om, om mensen die echt pech hebben... dat ze ernaast staan, te zorgen dat die normaal kunnen rondkomen. Uh, uh, ik kreeg een, een mail van Sarah en ik wil dit... want luisteraars, daar is het meteen duidelijk... want dan kan de meneer Spekman en dochter Mujajic daar ook op reageren. Sarah zegt, Prim vergeet die enorme belastinggeldpot... die naar de, zijn hypotheekrente aftrek gaat. Maar ik wou hierover, om ter mis, misverstanden te voorkomen... De hypotheekrente aftrek is dat ik op mijn belasting die ik betaal, in plaats van 100.000, betaal ik dan 50.000 belasting, want 50.000 betaal ik aan de bank, en daarvan, of 100.000 aan de bank, en daarvan mag ik de helft aftrekken. Dus het is dat ik belasting betaal, maar ik betaal minder door de hypotheekrente aftrek, dat is wat anders dan iemand die geld krijgt. Nee, maar ook de, in de huursubsidie krijg je ook geld, ja. weliswaar. Maar je, hebt, je is het wel betaald, je huur. Dat is die ja. huurtoeslagfabriek die we hebben. En ook de zorgtoeslagfabriek. Dus daar mag voor mij heel veel aan veranderen. Maar die hypotheekrente is wel oneerlijk. Omdat, mensen, omdat he, mensen met hele dure huizen, met hele goede salarissen... krijgen nog eens heel veel geld van de belasting maar, maar waarom... waarom le, leg me het verschil uit, meneer Spekman. En ik denk dat meneer Mujahid... U moet me corrigeren als ik u verkeerd weergeef. En ik heb het volgende standpunt. Iemand die werkt, die draagt belasting af. Ja. En dan draagt hij een deel van het belasting wat hij aan de belasting zou betalen, betaalt hij aan de bank. Dus hij betaalt minder aan de belasting. Iemand die niet werkt, die heeft geen inkomen. Die krijgt dus van ons geld. Die krijgt van ons een huursubsidie. Die krijgt van ons een zorgsubsidie. Dus dat kost ons geld. En in het geval van de hypotheekrenteaftrek is de opbrengst minder. Nee, maar ik vind nog steeds... Ik kijk gewoon naar wat, wat geven we uit in Nederland. En is dat nodig... Ja. Ik vind het een vorm van beschaving, een ondergrens in de Nederlandse samenleving... dat we zeggen, iedereen die echt de pech heeft dat hij ernaast staat... die moet gewoon voldoende kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving. En de anderen moeten daar een beetje voor inschikken. En ik ben daar één van. Ja, dan maar heb ik er voor over. De vraag, die, de vraag die dokter Mujagic en ik stellen is, ja? waar is de grens? Je kan niet alles willen. Het moet betaald worden. Nee, maar dit, is, dit zijn helemaal geen hele grote bedragen. Wat er landelijk wordt uitgegeven aan armoedebeleid... zijn geen wereldschokkende bedragen. Nou, het gaat, gaat toch. Om hoeveel ik, gaat het? Nou, ja, ik denk 500 miljoen, het ja. armoedebeleid... Voor vanuit het Rijk. In ja. Rotterdam alleen... moeten ze 100 miljoen euro bezuinigen. Dat ja, is iets anders, Prem. Dat gaat over... Uh, de bijstand. Dus er ja. zitten mensen in de bijstand... die geen kans hebben om aan het werk te komen. Ja. Ik vind dat we heel streng moeten zijn... in de bijstand. Dat deed Dominique overigens... in Rotterdam ook. Ja. Hè? Dat als je kan werken... dan moet je werken en je accepteert geen fraude. Ja. Maar als je dan nog in de bijstand zit... en je hebt echt de pech om naast de kanten te staan... Ja, dan vind ik niet dat die mensen niet stikken. Maar ik laat ook niet de mensen in de kou staan... Die maar maar, maar er... heel veel mensen in de bijstand kunnen werken... en werken ook zwart erbij. Ja, maar die mensen, dat heb ik altijd Zo, zelf in de praktijk gedaan, nee, Prem. Maar, in Utrecht heb ik, was ik altijd het meest strenge fraudebeleid van Nederland. En daar ben ik voor, en daar sta ik voor. Maar ze willen geen asperges gaan steken in Limburg, we moeten Polen en Roemenen halen? Maar volgens mij steunde ik daar kamp als een van de weinige partijen. Ja. Overigens, wat ik zei, je moet geen weken knieën hebben naar iemand in de bijstand... en ook niet nee. naar werkgevers toe. Want nee. de enige kans voor Nederland is dat iedereen die wat kan, dat hij dan ook wat doet. En dat okay. werkgevers niet, zeg maar mensen, steeds minder gaan onderbetalen. Uh, da, dat, dat gebeurt ook. Barbara gaat proberen Dominique Schreier te bellen... Uh, wethouder om nog aan de lijn te krijgen, dokter Mujaik, en ik zeg dokter ja. omdat u gepromoveerd bent en ik vind het fantastisch, want ik vind dat veel meer mensen moeten promoveren. Um, hoe, hoe kijkt u er tegenaan? Wat, wat is de ondergrens die we nog moeten hebben in onze beschaving naar armen? Nou kijk, uh, wat ik daar net al zei, ik denk dat we het met z'n allen eens en dat we met z'n allen willen dat iedereen alles heeft. Uh, dat maar dat vind ik, ik overigens ik, niet, hè? Want je hoeft niet allemaal hetzelfde te hebben. Dat is irreëel en dat wil ik niet. Dus ik heb alleen nou, een ondergrens. Dat ik wil dat ook. Heeft, laat ik het zo zeggen. Ja, maar en een ik goed leven is voor mij dat ze gewoon simpelweg uh, mee kunnen doen en niet worden uitgekotst door deze samenleving. Dat is allemaal dus prima, dat als, kinderen als, als, kunnen voetballen econom, of. Maar als, economen. als economen. Ja. Okay, nu mag ik economisch me bezig met is het allemaal op te brengen. Ik denk dat de overheid hier bij ons, maar eigenlijk in het hele Westen. een behoorlijke omschakeling moet maken en niet moet. ...redeneren, dit is wat we moeten doen... ...en dan maar zien hoeveel geld we binnenhalen... ...maar je moet het eigenlijk andersom uh, doen... ...en zeggen, dit is wat de overheid binnenhaalt... ...wat kunnen we hiermee? Kan ik uh, dat geld? En we moeten het rekenen, omkeren. Oké, okay, okay, Edien, wacht even, Hans. Ja. Edien, ik heb een heleboel bellers... ...maar ik begin met meneer Deurder. Goedemorgen, meneer Deurder. Spreek ik uw naam goed uit? Meneer Deurder? Uh, is die lijn weg, uh, Wim? Oké, okay, meneer Deurder is weg. Ik heb een aantal... Uh, uh, Dominique Schreier hangt. Goedemorgen, Dominique Schreier. Goedemorgen, Dominique. Dag, Hi, Hans Spekman zit ook in de bus, Dominique. Uh, uh, even okay. een vraag. Uh, goedemorgen, Dominique, ja. trouwens. <laughs> ja, goedemorgen. <Goedemans. laughs> uh, meneer Schreier, u, u, u was politiek leider van de Partij van de Arbeid. U heeft goede verkiezingen gemaakt. Uh, u bent een sociaal bewogen mens. Ik weet nog dat we in een debat in de Rotterdamse bibliotheek uw ogen helemaal fel werden als het ging om opkomen voor die onderklassen... Wat was ja. zo erg dat u zei, dat kan ik niet voor mijn rekening nemen? Wat zou de Rotterdammer merken van de bezuinigingen die werden voorgesteld? Nou ja, de plannen die, uh, die uh, over tafel uh, gingen en die ingebracht zouden worden tijdens die, uh, die coalitieonderhandelingen in Rotterdam, die, uh, die uh, pakten heel zwaar in, met name in het armoedebeleid. Maar wat concreet? Uh, concreet, concreet zou dat concreet zouden betekenen een halvering van de kindertoeslag, van de oudertoeslag, van de langdurigheidstoeslag. En wat is uh, daar de, erg aan? Van de kwijtscheldingen. Maar wat is nou, daar ik, erg ik, aan? Ik, ik heb becijferd dat bijvoorbeeld voor een, een, een gezin met twee kinderen wat leeft op sociaal minimum... die zouden er 900 euro per jaar op achteruit gaan. Een, een oude rechtpaar met een laag inkomen zou er 700 euro op achteruit gaan. En uh, ja, ik, ik heb gewoon heel duidelijk binnen de, de, de, de voorbereiding binnen mijn eigen club gemerkt... dat er gewoon geen eenzuidend oordeel was of dat dat wel of niet acceptabel was. En okay. Ik heb gezegd ik wil een, ik wil een ondergrens stellen, ik wil dat soort plannen... Als die op tafel op komen, wil ik gewoon dat we die rucksigloos aan tafel halen. Ik heb een alternatief bezuinigingspakket wat optelt tot 100 miljoen euro over twee jaar in de sociale zekerheid. Dat is sociaal en financieel solide, maar dat zorgt ervoor dat je bij de bijzondere bijstand... En bij hoe je omgaat met de sociale werkvoorziening en met de gesubsidieerde okay. arbeidsplaatsen. dat het fatsoenlijk is, dat het sociaal is. daar durf ik mijn handtekening onder te zetten. Ma en op het moment dat ik merk in mijn politieke omgeving. dat daar niet onvoorwaardelijke steun is voor die lijn. Ja, dan wordt het heel moeilijk ma om met elkaar die onderhandelingen in te gaan. Oké, okay, meneer Schreier, u weet, ik heb een haat-liefde verhouding met de P. van de af, van het deel hou ik, een deel haat ik. Uh, uh, waarom ja. bent u, uh, u. U was dat deel waar ik van hield. Waarom, waarom gaat u weg? Waarom gaat u die fight niet aan? Waarom vecht u niet hiervoor? Ja. Ja, maar als je het gevoel hebt dat je met twee handen op de rug uh, gebonden die strijd aan moet. Omdat je merkt dat je gewoon bij je eigen partijtop gewoon niet op één lijn zit. En, en uh, ja, die, uh, die strategie niet gedeeld wordt. Dan moet je met twee handen op je rug moet je die onderhandelingen in. Met een coalitie met drie partijen die daar toch echt anders in zitten. En die coalitie die voelt dat, die merkt dat. Want kijk, zo'n zo spanning en zo zo'n verschil van inzicht, dat bouwt zich op. Hè. Dat is natuurlijk niet iets van twee dagen. De weken daaraan voorafgaand zie je dat zich opbouwen. Uh, dat zoemt rond van hey, uh, de partijleider van de PvdA, die dreigt toch wat geïsoleerd te raken in zijn opvattingen, in zijn ideeën, uh, uh, de steun over of dat wel de goede lijn is. Ja En op zo'n cruciaal moment dat je dan met elkaar vaststelt van, dat die gedragenheid er niet is, dan moet je ook niet die onderhandelingen in willen gaan, want dan Do word je uit elkaar gespeeld. Uh, Dominique, Edien uh, Mujadjid, ik dacht tot slot, want ik moet je bedanken. Um, wat voor advies heb je aan iemand als Dominique Schreier en Hans Pekman? Nou, Ik zou het niet alleen op die twee willen uh, splitten, maar gewoon in het algemeen de hele overheid, de Tweede Kamer, de regeringen, uh, bij ons en in andere landen. Ik denk dat als je een oplossing hiervoor wilt vinden, uh, uh, dan moet je eerst voor jezelf uh, uh, uh, accepteren dat wij jarenlang boven ons stand hebben geleefd. Zolang je dat niet accepteert, dan ga je uh, naar oplossingen zoeken in hier en daar... Uh, efficiënte werken, uh, uitkeringen samenvoegen, dat soort dingen. Nou, dat helpt allemaal voor een deel. Maar dat is geen structurele oplossing. Pas als je erkent dat je veel te lang uh, boven je stand hebt geleefd... dus geld hebt moeten lenen, jaar in, jaar uit... En, uh, en als je je realiseert dat dat niet eindeloos lang door kan gaan... dat is de eerste stap. Dan ga je denken in, uh, in structurele oplossingen. En de enige structurele oplossing is dat de overheid evenveel geld uitgeeft als dat de overheid afroomt. Oké, okay, dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen. dochter Edin Mujagic, uh, uh, econoom verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hartstikke bedankt. Uh, Dominique Schreier, kijk. Ik um, wil uh, een typische e economen praten, als ik eerlijk mag zijn. Leg me uit waarom. Nou ja, kijk, de, de, de crisis is veroorzaakt doordat we met elkaar uh, boven ons stand uh, leefden. En de, en de financiële sector dat natuurlijk zwaar heeft aangemoedigd. Daar moeten we nu verbloeden in de samenleving. Nee, maar dat is de keuze van. Op oplossing voor vinden. Nee, maar Dominique, maar dat is de keuze van jouw politieke leider, Wouter Bos. Want hij had al die banken failliet kunnen laten gaan. De partij nee, van de nee, arbeid heeft nee, dat nee, nee, niet nee. gedaan. Daar moet je het, nu het niet, is goed dat hij dat niet Nee, nee. Het is goed dat hij dat niet gedaan heeft. Maar de vraag is: hoe ga je die, die, die bezuinigingen die moeten plaatsvinden. Waar ga je dat geld vandaan halen? Ik vind het onacceptabel dat wij zeggen: we hebben afspraken over bonussen. met de top van het bedrijfsleven. En die okay, komen we maar, na. Maar, maar, maar de afspraken die we hebben met mensen in de sociale werkvoorziening en mensen die moeten subsidieren, plaats... Ja, ik snap je punt. Aan. Nee, daar maar Dominique, even. ik wil proberen om het naar een iets hoger niveau... dat probeer ik met Hans Spekman en jou. Mijn vraag is het volgende. Oké. Okay. Um, ja. De overheid moet de tering naar de nering zetten. Hans Spekman, daar ben je mee eens? Ja, tuurlijk. Oké, okay. Dominique, jij Schreyer, bent het daar ook mee eens? Uh, nee, ten dele. Ten dele. Uh, uh, uh, als je kijkt naar onderwijs en zorg... dan weten we dat we gewoon extra kosten moeten maken als samenleving dus mensen zelf en de overheid, om te blijven investeren in, uh, in goed onderwijs. Want het Wat is die ik, als we het geld moet niet hebben... Maar als we het geld niet hebben, Dominique, ik wil ook... Prem, prem als samenleving hebben we dat geld. Alleen, uh, het zit een stuk bij de overheid en het, stuk, het zit een stuk bij de mensen en bij de bedrijven. Als we dat geld samenbrengen, dan kunnen we een heel eind in de goede richting komen. Wat maar nu Dominique, zien, wat we hebben dat, gedaan dat tot nu toe... partijen zeggen, haal het geld maar weg bij de overheid. Ja. En, en laat mensen het maar uit hun privévermogen zelf financieren. Ik zou zeggen, laten we dat geld bij elkaar leggen. Mensen met geld, zoals ik, zoals Hans, zoals jij, ja. zijn best bereid om meer belasting te betalen. Dat is weten, waar. Dat het een goede komt aan goede collectieve voorzieningen. Dominique, dat we gaan even naar de bellen, me want we zijn bijna aan het eind. Meneer Burger, u bent de enige en de laatste beller. Gaat uw gang. Nou, uh, ik, heb een, ik heb twee vragen. Eén, A, meneer Stekman en het parlement. Als ze zo solidair zijn, waarom gaan ze zo'n dure reis maken naar de eilanden? Welke eilanden? De vraag... Hij is toch zo solidair. En de tweede is, al die miljarden wat wij naar Brussel sturen, daar moeten we mee stoppen. Daar zijn we helemaal uit te zorgen. Oké, okay, dankjewel. Uh, Hans Pekman, waarom maak je nog reizen als je zo solidair bent? Ik heb nog nooit gereisd. Ik hou helemaal niet van reizen. En op vakantie ga ik altijd naar Frankrijk toe op de camping. Dus, dan hou... dus ik hou echt niet van reizen. Dus ik... We hebben één dienstreis volgens mij gehad en daar ben ik niet meer meegegaan. Dus er geen zin in had. Okay, dus meneer... dat is iets anders. Het heeft niks te maken met solidariteit. En... Dat sommige collega's dat doen, dat kan gewoon nuttig zijn om het ben gewoon te plekken wel. te zien. En meneer Burger, ik heb voor u uh, één ding. Als weet u dat Nederland het meeste verdient aan Europa sinds de oprichting van de Europese Unie? Wij exporteren onze spullen naar Griekenland, verdienen daar heel veel veel geld. Daarom zitten die Grieken in de pineu. Dus laten we alsjeblieft in Europa blijven. Anders kan ik mijn salaris niet meer krijgen van de belastingbetaler. Dominique Schreier, hoe ga jij deze strijd nog voeren in Rotterdam? Stop je er helemaal mee? Nou, politiek is mijn rol gewoon uitgespeeld uh, in, de, in deze stad. maatschappelijk natuurlijk niet. Hè. Uh, het, het zijn van, van wethouden vind ik echt iets tijdelijks. Dat is iets waartoe je geroepen uh, wordt en wat je tijdelijk invult maar er zijn veel meer manieren om als burger je in te zetten voor die samenleving. Ga je landelijk, je dit... Dominique, landelijk? Want er Oeh, moet een links geweten nou, dat... zijn. Hans Spekman is in de <laughs> eenzaamheid. Jij en Hans zijn van die linkse rockers die weggepest ja. worden door de rechtse PvdA-apparatie. <laughs> ja. Dat is helemaal niet waar. Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik ben gebeld door Job en door Lilian en, uh, en ook de andere mensen uh, van de PvdA landelijk. Dus ik ga zeker uh, met hen praten om mee te denken over een uh, Laten we eerlijk zijn, meer effectieve strategie om zichtbaar te maken in de samenleving. Maar dit, uh, nou dan mag ik nu wel gebruiken, het asociale rechtse kabinet, uh, <laughs> uh, beleid uh, toeleidt. Dominique, um, mag ik aan Jan van der Putten. Wel. Dus ik, ik ga met ze meedenken mee hoe daar een meer effectieve strategie als totale samenleving kan mag ik, do eentje, Dominique, Dominique, mag ik aan ja. Jan van der Putten, de nieuwslezer die zo het nieuws gaat lezen, dus doorgeven? Dominique Schreier zal de P van de A in de landelijke politiek gaan vertegenwoordigen. Uh, nee, nee, nee. Ik ga met ze meedenken over een meer effectieve strategie om zichtbaar te maken dat dit uh, asociaal rechts kabinetsbeleid, uh, uh, dat we dat omver moeten werpen. Ik zou zeggen, dat hele bestuursakkoord met de gemeente, dat moeten we de hoofd 5 inzien We zien je, zie je in Den Haag. Ja. Hartstikke bedankt dat je aan de telefoon kwam. Hans Pekman, we zijn door de tijd heen, maar laatst kort in 20 seconden. Hoe, hoe links kan de Partij van de Arbeid nog zijn als je ziet wat gebeurt met mensen als Dominique AJ? Nee, er gebeurt helemaal niks met mij. Ik krijg voluit steun van de Kamerfractie en ook landelijk in de politiek. Dus ik heb daar helemaal geen twijfel over. Al in Rotterdam is er iets heel vervelends gebeurd, maar er zijn ook raadsleden zoals Seki Berand die zijn hart op de goede plek heeft. Dus dat gaat allemaal goed. Ik heb daar veel vertrouwen in en we moeten vechten tegen de keuze van dit kabinet. Tot dat morgen, echt... luisteraars. Namaste. Dag. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. His mama uh, luisteraars, ik maakte een foutje. Ik dacht dat we op 56.06 uit moesten gaan. Hans Peckman, hartstikke bedankt voor je komst. Luisteraars, u hebt in grote getale gemail, getweet. U moet het maar op de site bekijken, want ik kan het helaas niet allemaal um, uh, uh, vertellen. Er is veel te gebeuren. Dominique Schreier, hartstikke bedankt. En uh, we zullen hier nog op terugkomen. Er staat heel veel gebeuren op dit punt, luisteraars. De komende tijd zult u you know. nog veel erover you horen. Zo meteen Jan van der Putten en uh, Felix Mulder met de Gids.fm. Tot morgen. Namaste. Da Take a look at you